1 uur. Dealeketeerd met het NOS-journaal. De provincie Groningen wil meer geld zien van het Rijk en de NAM om de schade door aardgasboringen te compenseren. Commissaris van de Koning Max van den Berg zegt in het Dagblad van het Noorden dat de provincie 2 miljard euro nodig heeft om de schade in het gebied te dekken. Eerder sloot de provincie een akkoord met de NAM en minister Kamp voor een schadeloosstelling van 1,2 miljard euro. Maar nu ook de stad Groningen en de gemeente Hoge Zandstappenmeer zijn getroffen... is het logisch om het bedrag te verhogen, zegt Van den Berg. De FNV wil dat het belastingstelsel snel wordt veranderd. De vakbond pleit voor een zogenoemde Dagobert-Duck-belasting... waarbij rijke Nederlanders meer moeten gaan betalen. Wie meer dan een half miljoen aan vrij vermogen heeft... zou voortaan twee keer zoveel vermogensrendementsheffing moeten gaan betalen. Die heffing is nu 1,2 procent... Het extra geld dat het plan oplevert moet ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen meer te besteden krijgen. De Tweede Kamer debatteert maandag over de hervorming van het belastingstelsel. Bij een ernstig verkeersongeluk bij Rome zijn zes doden en vier zwaar gewonden gevallen. Een busje kwam in botsing met een vrachtwagen. Vijf volwassen inzittenden waren op slag dood en een kind overleed nadat het naar een ziekenhuis was gebracht. Het ongeluk gebeurde op de autostrade del Sole, die van Milaan naar Napels loopt. En in Rome wordt vandaag massaal geprotesteerd tegen de regering. De Italiaanse hoofdstad rekent op mogelijk een miljoen demonstranten. De vakbonden vinden dat ze te weinig worden betrokken... bij de hervormingsplannen voor de arbeidsmarkt. Italië kampt met de hoogste werkloosheid sinds de jaren 70. Meer dan 12 procent van de Italianen zit zonder werk. En van jongeren tot 35 komt bijna de helft niet aan de slag. Het weer nog. In het oosten is het bewolkt met kans op regen of motregen. Vanmiddag en vanavond blijft het in het hele land droog en klaart het soms op. Het wordt 14 graden. Morgen begint met nevel of mist, met later geregeld zon. Het wordt dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Knoop en Empel en Zaltbommel drie kilometer...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 Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend, dezelfde dus 12, neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk iedere dinsdagochtend met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Als onze herkenners bij die, hoor u natuurlijk Louis Davids met Weet je nog wel oud? Je een opname uit 1928. Het is vandaag dinsdag 21 oktober 2014. Op weg zometeen Willeke Alberti. Wim Zonneveld komt eraan, maar eerst Man Cornelis, synoniem van Cornelis Pieters, geboren in Amsterdam op 16 december 1919... en al daar overleden op 8 oktober 1993... was een Nederlandse zanger van het levenslied. Hij begon als bassist en werkte vaak samen met de zwager en accordeonist... Johnny Meijer, in de jaren 50 van de 20 eeuw nam hij de artiestennaam Carlo Pietro aan... en ging onder die naam het Amsterdamse Levenslied vertolken. En toen hij na naar bij Lyon in Frankrijk... in het ziekenhuis terechtkwam... bleek er al snel sprake van een medische misser. Men was de spreek vergeten te geven... en Mankanelis moest uiteindelijk zijn rechterbeen worden afgezet. Voor deze misser heeft Mankanelis 105.000 gulden... voor schadevergoeding gekregen. Het gerucht dat Mankanelis de schadevergoeding... al binnen een jaar op had gemaakt, dat gerucht ging. En onder zijn bijna Mankanelis behaalde hij zijn groot stuk successen. En in 1987 behaalde een top 40 hit met kleine jodeljongen. En die hoort u nu, Mankeneles met een lied... wat eigenlijk niet in het repertoire past... van de muziek tussen de jaren 30 en de jaren 70. Maar op verzoek draait het toch eventjes. Mankeneles met kleine jodeljongen. En ten breng van overal, een liedje, en een andere melodietje, en een ander berg en pietje, al die brand van het heelal. Door het dal de lente brengen overal Het liedje en het onderde meeldietje Uit het ander werd een liedje Al die blad van het heel Ik ben het kadootje naar de botermarkt gegaan Naar de botermarkt gegaan Ze gaan maken wat ze vol Ze maken wat ze vol Ze volmaken maken wat ze vol en ze maakte van boter een dominee, een dominee pardoes. In de kark in de kerk zit de, de dominee. In de kark in de kerk zit de, de dominee. Een dominee, dominee een dominee, dominee en mijn zusster niet in kiel, en mijn zusster niet in, en mijn zusster niet in. En ze maakte van boter een wafelfrouw, een wafelfrouw pardoos. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zeg in de karak, in de karak, zin de dominee. In de karak, in de karak, zin de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn domi, domi, nee. domi, domi, nee. zuster die hinkt die. En mijn zuster die hinkt die. En mijn zuster die hinkt die. En ze maakte van boter een toverheks. Een toverheks voor doos. Ik zei je pak, ik zei je pak, ik zei je toverheks. Ik zei je pak, ik zei je pak. In de karak, in de karak, c'est de, de dominee. Een dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster die, die, En mijn zuster die, die, En mijn zuster die, die. En ze maakt je vanmorgen een kastelein, een kastelein, paardloos. Heers betalen, heers betalen, zei de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zei de kastelein. Kom maar binnen, zij de wafelvrouw. Kom maar binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. In de karak, in de karak, zij de dominee. In de karak, in de karak, zij de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster ee, ee, ee, en mijn zuster niet, niet, en mijn zuster niet, En ze maakte van boter een baronas, baronas En en zij En en Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastenlijn. Zijn je pak, zijn je pakken, zijn zij je pak, ik zijn je pak, zijn je pakken, zijn je pak, ik zijn kom er binnen, zijn je pak, ik zijn je pak, ik kom je binnen, ik zijn je pak, je pak, ik In de karak, in de naar het strand, en daarvoor hoorde u Wim Zonneveld het Katootje. De volgende plaat heet Het Land van Maas en Waal. En dat is natuurlijk een nummer van Boudewijn de Groot... op de tekst van Leijnaard Daag, dat begin 1967 op single verschijnt. Het is een van de grootste en bekendste hits... en het enige dat de eerste plaats in de Nederlandse top 40 bereikte. U hoort nu Boudewijn de Groot met Het Land van Maas en Waal. Onder de groene hemel, in de blauwe zon... speelt het blikkend harmonieorkest in een grote regenton...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 Daarachter twee konijnen met de trenten rond de kop En dan de grote snoes aan die leg blazen glazen ei Wanneer je het sput dan sneeuwt het op de echte afdij. Ik rijk een meisje mijn koperen hand Dan komen er twee moren met hun slepen in de hand Dan blaast er de fanfaren ter ere van de smaar Die trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar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 Het land van Maas en Mou. van Maas en Mou. van Maas en Mou. Een eenzaam kasteel.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 can't think ze offeren als de twee gerie Maar ik het Heide Heideroosje. En ook hoor u Pieter Waaldrecht met een souvenir van Marie Antoinette. En ook natuurlijk nog Boudewijn de Groen met het land van Maas en Waal. De volgende formatie is het Orkest Zonder Naam. Daar draaien we regelmatig nummers van. was natuurlijk een Karo Radioorkest dat er uh, bekend stond uh, rond 1950, opgericht door en onder leiding van Gerda Roos. Het eerste optreden vond plaats in november 1946. En een oproep om een uh, naam te verzinnen leverde duizenden reacties op, maar uiteindelijk werd Orkest Zonder Naam als officieel Benaming gekozen. Het orkest zonder naam werkte samen met diverse vocalisten, zoals Jenny Bron, Sonny Oosterman, Jenny Roda, Yvonne Oosterveen en Henk Doorop. En ze hebben een heleboel grote hitsen waar ze aan samengewerkt hebben. Onder andere Het Ding, een Nederlandse versie van de Amerikaanse The Thing. En natuurlijk naar de speeltuin, gezongen door toen de zevenjarige Leentje van Capelle en High Noon. En als in Holland een snelklok is bloeien, dat kent u ook waarschijnlijk nog. En ook een van hun grotere hits was een beetje aan het einde van een periode. Zeven dagen lang. En die hoort u nu. Het orkest zonder Ondernaam met zeven dagen lang. 7 dagen.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 En altijd vlotte weeg je. Oh we bewaar je tranen maar voor later. En ook hoor u nog Ad van Horen met ik ben Gaaius uit de baaiers. CFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dan doen we dat natuurlijk met mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo dus ook de volgende plaat, Het Ritme van de Regen. Een single van de Nederlandse zanger Rob de Nijs natuurlijk. In de hitlijsten van toen kwam de single op een vierde positie. In totaal werden er bijna 120. ...duizend exemplaren van verkocht. Het nummer is een cover van het liedje Rhythm of the Rain... ...van de Amerikanen groep The Cascades. En het nummer is opgenomen in 1963. En de schrijvers waren Jean-Claude Goumou en uh, Leijnaard Nijg... ...die uh, vooral de meeste liedjes van uh, Rob de Nijs heeft geschreven. En u hoort hem nu, Het Ritme van de Regen. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderruim... ...Ritme van de eenzaamheid...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 De... Oh, Patt pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. kleine vingers, pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat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 De kleine vingers, oh wat zijn, zijn ze klein! En twintig eentjes dat moet een verding zijn. In heeft een daarom lijkt ze precies op maat. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op papa, papa, papa, papa, papa, papa. De jonge mama is de hele dag in touw, want baby's eisen tijd.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 en de Kickers met Hia honnepom. En ook hoor Jonkers en de Joffers met 20 kleine vingertjes. De volgende dame is geboren als Lisbeth List. Geboren in Bangdoeng. Op 12 december 1941 is ze een Nederlandse sans en actrice. In 1972 trad ze voor het eerst op in televisieshow's. Onder meer in de televisieshow van Rob de Nijs. Hier leerde ze dankzij Henk van der Meijden Ramse Zaffie kennen. met wie ze jarenlang muzikaal zou optrekken. En van 1965 tot 1979 was ze een relatie met schrijver Kees Notenboom. En kort daarna trouwden ze met Robert Braaksma... met wie zijn dochter heeft, de zangeresse Elisa Braaksma. En Robert Braaksma overleed in april 2014 op 64-jarige leeftijd. En het hoogtepunt in de carrière van Lisbeth List... was eind jaren 60, begin jaren 70. Het duet Pastorale met Ramse Safi werd een grote hit. En ook met haar versies van nummers van Jacques Breil... oogden ze grote successen. Ze heeft onder andere meerdere onderscheidingen gekregen. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. dat was in 2002. Ridder in de Franse Ligion d'honneur in 2005 en de Radio 5 Nostalgie Oeveren overprijs moet ik zeggen. En dat was uh, vorig jaar. En u hoort er nu met kinderen een kwartje. Lisbeth List, nu op de radio. Dansende Kiss Maar ik heb me zo in jou vergist. En daarvoor hoorde u Imka Marina met vakantie voorbij. Ja, de herfstvakantie is weer voorbij. CFM Zandvoort, de lokale omroep CFM Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En een uurtje is kort, het zit erover op. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. En dan het nieuws en weer en dan is het weer voorbij. Moeten we weer een week wachten. Maar als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren... of ik heb een stuk gemist aanstaan... Aan de zaterdag, tussen 1 en 2 smiddags voor het programma, nogmaals herhaald. Ik laat u achter met Don Mercedes met Dan ben ik weer thuis en ik zeg misschien tot volgende week dinsdag en anders tot een andere keer. Nog een fijne week en ik zeg tot ziens. Mijn ruitenwissers knokken hopeloos met de regen. Ik voel me nars en moe, want alles ging mis vandaag. Het ging slecht, de file hier valt ook tegen. Was ik maar thuis, dit is of ik de wereld op mijn schouders draag. Maar wanneer mijn kind in mijn armen springt, ben ik weer thuis. Jauwke zegt mij genoeg, jij bent nog mooier dan vanmorgen. Vinden in het koegje al Bij jullie zijn. Wat wanneer mijn kind in mijn armen springt, Ben ik weer thuis. Jouw kus heeft mij genoeg. Jij bent nog mooier dan. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks Wat meer. meer FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.